Uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft vorig jaar flink meer boetes uitgedeeld... ...aan mensen die tijdens het rijden hun telefoon gebruikten. Volgens RTL Nieuws zijn er overal in de cijfers flinke toenames te zien. Bij automobilisten, maar ook fietsers, motor- en scooterrijders. Volgens de nationale politie komt het door een nieuwe camera die ze gebruiken. Daarmee krijgen verkeersdeelnemers die hun telefoon vasthouden... ...automatisch een boete als ze worden gesnapt en is opnieuw een Amerikaanse bank omgevallen. De First Republic Bank kwam een paar maanden geleden in de problemen... zegt verslaggever Lisa Scholleberg. Ze bleven toen nog net overeind. Ook omdat ze toen al gered zijn door elf banken. Die hebben half maart 30 miljard in de bank gestopt. En dat was op dat moment genoeg om ze overeind te houden. Maar toen kwam vorige week... en toen bleek hoeveel geld er precies was opgenomen door klanten in die periode. En dat bleek 100 miljard dollar de First Bill Republic Bank is de derde Amerikaanse bank in korte tijd die omvalt. De boel wordt nu overgenomen door een concurrent. Een pittige rekening voor de oud-Britse premier Liz Truss. Toen ze nog minister was, had ze een eigen ambtswoning. En in haar laatste maand daar gaf ze luxe etentjes voor vrienden en partijgenoten. En er zijn ook badjassen verdwenen. De totale kosten zijn volgens Britse media zo'n 12.000 pond. En Truss moet dat zelf terugbetalen. En walrus Freya heeft een eigen standbeeld gekregen in de Noorse hoofdstad Oslo. Freya werd internationaal bekend toen ze langs de Duitse, Britse, Noorse... maar ook Nederlandse kusten zwom. In ons land werd ze gezien bij Schiermonnikoog en Harlingen. En dat trok een hoop bekijks. Precies vandaag hadden we uitval. En beetje horen van, ja, er is hier een walrus. En wij dachten van, nou, dat kunnen we wel even een kijkje nemen. Ja. Vorig jaar werd Freya gedood in Noorwegen... omdat ze daar vonden dat de walrus een te groot gevaar was geworden voor mensen. Met crowdfunding werd er toen 20.000 euro opgehaald... voor een standbeeld voor het dier. En dan nog het weer vanmorgen. Veel wolken, af en toe een zonnetje. In de middag kan landinwaarts een paar pittige regen- of onweersbuien ontstaan. Het is 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer wat langzamer op de N9... ...den richting Alkmaar... ...tussen Schorrel en Bergen 4 kilometer met rond de 10 minuten vertraging. Op de snelwegen rijdt het verkeer prima door...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 Ja, sting en ja, sting, ja, en, uh, sting kennen de de we de natuurlijk de van de police en, en, en, en nog veel meer Fragile grote hits. En, uh... Goed, we gaan beginnen aan de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. We zijn uh, Maya Strang en burgemeester David Molenburg. Goedemorgen. Welkom allebei, Goedemorgen. Goedemorgen. want we gaan het hebben over Wim Gertenbach. Nou, Wim Gertenbach is een bekende naam in Zandvoort, school naar hem genoemd, uh, Gertenbach College. En er is een straatnaam genoemd. Dus uh, ja, iedereen kent de naam Wim Gertenbach. Maar niet iedereen kent de naam Marja Strang. Nee, dat begrijp ik wel. Nee. Kun jij uh, eerst even uitleggen wat jouw familierelatie is met. Uh, Mijn met Wim? opa was de broer van Wim Gertenbach. Oké. Okay. Oh, die meneer, ja. was de broer van Wim Gertenbach. En ik heb hem zelf nooit gekend, want toen was hij natuurlijk al over. Uiteraard, ja. ja. ja. Dus. Uh, wat er uit verhalen naar tevoorschijn is gekomen, uh, ja, is eigenlijk ook meer. Dus ik heb het eigenlijk een beetje uit het Noord-Hollandse archief moeten halen. En wat ik dan zelf nog weet, wat bij ons in de familie bekend was... Uh, en wat ik als kind nog weet van uh, de moeder van Wim Gertenbach, mm -hmm. mijn overgrootoma... Die is overleden toen ik veertien was. Dus die okay. heb ik nog wel ah, gekend. Ah. Ja. Ah, goed, uh, Wim Gertenbach uh, was drukker van het parool. Hij heeft een ja. aantal uh, parools gedrukt. Hè? Niet maar zo, maar eerst niet van eerst... de de krant, hè? Ja, eerst ja, van de Zandvoortse krant, ja. die was natuurlijk opgericht, uh, die drukkerij was opgericht door zijn vader. Oké. Okay. Ja. Want die ja. bestond al langer natuurlijk. Ja, hè? ja, die was ik geloof in 1898. Ja, 18, was dat op de achterweg? Ja. Of? Ja. Ja, hè? Ja. Ja, ja. Ja, dat was de eerste elektronische drukkerij. Ja, vind ik dat wel, wel heel bijzonder. Ja, het mooie, mooie spullen, inderdaad. Ja. Ja. Want hoe kwam, uh, laten we zo beginnen, hoe kwam het parool, de oprichters van het parool, hoe kwamen die bij Wim Getterbach terecht? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet, ik weet niet anders dan dat hij benaderd is uh, om, om interviews te doen, artikelen te schrijven en... Uh, dat illegaal te drukken en te verspreiden. Ja, want ze waren eerst met andere drukkers bezig, hè? Uh, het parool. Uh, wat, ja, zijn... wat ik ervan begrepen heb, maar die waren nogal onvoorzichtig. Die uh, gingen andere spullen dan zeg maar in het restpapier van het parool gingen ze, uh, verspreiden. Oh ja. ja, dat is natuurlijk niet uh, erg slim natuurlijk. Dat is even niet slim. Nee, ze hebben, hij was daar wel erg voorzichtig mee. Het is voordat hij hier aan begon, want mijn opa werkte daar ook. Uh, voordat hij begon uh, met het drukken van de illegale krant, heeft, um, heeft hij doorgesproken natuurlijk met uh, uh, Piet Paap en IJs de Jong. Die ja. waren medewerkers um, of zij het daarmee eens waren. Was het Uiteraard. was toen een risico natuurlijk. Ja, ja, en met zijn vrouw. Uh, heeft hij doorgesproken? Want als hij gezegd had nee, dan was het niet doorgegaan. Vanwege het risico. Ze hadden ook drie kinderen. En, nou ja, het was natuurlijk toch wel een tuurlijk, tuurlijk. gevaarlijke onderneming. Uh, ja. Dat is ja. duidelijk, ja. ja. Ja, ja. Want hij heeft, uh, uh, als ik het goed begrepen zo'n vijf of zes keer het parool gedrukt. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik, weet, ik ken alleen de verhalen van mijn moeder die dan op een fiets met houten banden. Het kwam één keer in de twee, drie weken, kwam het parool ja, uit. Heen. Ja, ja, ja. Werd verspreid onder, nou, wat zou ik zeggen, 7, 8.000 mensen. Ja, de oplage was zoiets van. Uh, ja, he, zoiets. kleine 10.000. Ja. ja. Uh, maar toch ging het mis, helaas. Ja, um, er was al een vaste afspraak, uh, dat weet ik wel, er was een vaste afspraak gemaakt uh, om het papier te leveren. Uit veiligheidsoverweging. En toen kwam er toch iemand anders aan de deur. Er werd geklopt. Want dat was natuurlijk toch altijd wel een beetje in geheimzinnige sferen. Er werd geklopt op de deur en toen uh, stond er uh, een zandvoorter voor de deur... waarvan ik de naam niet weet. Hij um, zei dat hij papier kwam brengen. En toen zei Wim, dat kan helemaal niet. Nee, want hebben we, want we hebben daar een vaste afspraak over. En als het zo is dat er iedere keer te pas en te onpas papier wordt gebracht... vind ik dat wel gevaarlijk worden. Dus ja. ik heb daar afspraken over gemaakt... Uh, diegene is toen weer weggegaan. En toen um, is hij later opgepakt door twee uh, Duitse. N Nederlandse Duitsers, laat ik het zo zeggen. En hoe zijn ze daar nu achter gekomen? Ja, er was uh, iemand van het parool. Frans Goedhart, uh, heb ik begrepen. Uh, ja, die, ja. Is, um, die was onderweg naar Engeland, naar de boot. En in zijn. En die is opgepakt voordat hij de boot opstapte naar Engeland. En in zijn jaszak vonden zij een lijst met uh, mensen die het parool drukten. Het ja. waren geloof ik nog elf anderen. Gevaarlijk om dat je te hebben. Natuurlijk. Ja, ik begrijp dat verhaal begrijp ja. ik niet goed. Maar zo zijn ja. ze dus wel aan het adres gekomen. Uh, hij is ook opgepakt. Uh, ja, Zo was ze natuurlijk ja. bij, uh, bij, bij Wim Gertenbach ja, uh, de drukkerij Ja, dat die terecht. missen natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zo is het gegaan dat hij... Uh, ja, eigenlijk uh, botte pech. Uh, kun je het eigenlijk noemen wel. Ik bedoel, ja, ja, eigenlijk wel. Ja. ja. ja. Um, goed, hij is opgepakt en uh, volgens mij al vier of vijf dagen later gefuseerd door de Duitsers. Nou, niet meteen. Nee, hij is even. op 5 uh, februari 1943. Is hij gefusilleerd? Is hij gefusilleerd en 31 januari. Ja, Van het jaar daarvoor? Ja, volgens mij. 31 januari, het jaar daarvoor, Het jaar daarvoor, ja, hij heeft een jaar in gevangenschap gezeten. Ja. Ja. Ja. En ook uh, de andere twee. Mijn opa was toevallig, lag hij in een. Uh, besneeuwd landschap, want de situatie verspreidde zich natuurlijk al snel. Um, die waren uitgeweken, ze moesten Zandvoort uit... en woonden op de Kade in Haarlem. Toen was die snelweg daar nog niet. Het was gewoon een pad, zeg maar, wat nu naar Beverwijk loopt, die kant op. En aan de overkant waren velden en er lag behoorlijk wat sneeuw op. Dus hij heeft daar vrij lang gebivakeerd met een wit laken over zich heen. Hij is daar in de sneeuw gaan liggen. Oh, ja. Zo hij de dans ontsprong, ja. Ja, maar, maar Piet Pap en... Hij is de jong, die zijn ook opgepakt. Zijn, ja, hè? die zijn ook opgepakt. Die hebben ook gevangen gezeten. En uh, zijn uiteindelijk wel in een concentratiekamp terechtgekomen. Maar hebben het overleefd. Ja. En hebben de drukkerij daarna ook voortgezet. Zijn daarna nog verder gegaan. Ja. Na de oorlog ja. hebben zij de drukkerij... Ja. Ja, ja. Ja. Uh, nou, ieder jaar is er een herdenking. Dan komen we even bij... Uh, Misschien nog wat, wat ik ja, natuurlijk. zo... Um... Ook bijzonder aan dit verhaal, vind ik. Hij is in februari gefuseerd en toen zijn vrouw. En drie kinderen. Ja, in maart. Ja, op in eeuw, op april. Ja. 16 april, nou ik meen in uh, ja. 1943, zijn die bij een bombardement omgekomen. En Halen. Ja, Dat is natuurlijk ook een, een heel bijzonder ja. onderdeel van dit, uh, van dit ja. verhaal. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat was een, een, een bombardement van de Engels. Ja, op, ja. ja. Op, op, op het werkterrein van de NS. In ja. Ja, bij het, ja, bij het station. Ja, daar? Uh, ja en da daar zijn ze bij om het leven gekomen. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. De hele familie werd uitgeroeid eigenlijk. ja. Nou, en ik denk dat dat ook wel mede een, een oorzaak is geweest... dat mijn opa uh, en mijn moeder trouwens ook er niet veel over gesproken hebben. Want zij zijn daar onmiddellijk naartoe gegaan. Het was natuurlijk niet zo ver van waar zij woonden in Haarlem. En toen zijn ze gaan zoeken in de puinhopen. Nou, en toen vonden ze dus nog wel het, het ledikantje waar de baby in gelegen had. En het servies was ook nog helemaal intact... En één poppetje van de matrozen een, en, een, en nog een ander poppetje van één van de kinderen... Um... Ja, en dat kindje lag ook, de jongste lag ook nog in het bedje, maar ja. wel overleden. Ongelooflijk, ja. ja. Ja, het was natuurlijk een familietrauma waar, waar ja. waarschijnlijk over de, in de familie ook weinig over gesproken werd. Ja, nou, ik mocht er nooit mee spelen als kind zijn. Nee, nee. <laughs> nee, nee. Ik vond dat bijzonder, want ze waren ja. heel erg leuk. Ja, ze waren wat zwartgeblakend, ja. maar ik mocht er niet mee spelen. Nee, nee, nee. Nee, die nee. stonden nee. ook naast de foto van Wim en zijn gezin. ja. ja. Ja, nou goed, um, ieder jaar is er een herdenking he, van, ja. uh, van het parool, dat ja, het gaat hoort. van parool ja. uit. Ja. Want er zijn hoeveel mensen, 43 of zo, zijn er om het leven gekomen in de oorlog? Uh, van het parool? Nou, dat vind ik ja. eigenlijk niet uit mijn nou, ja, Maar het is wel een 40. behoorlijk aantal, die worden ja. allemaal dan geëerd. En, ja. en, uh, ik kreeg ook, uh, postuum heeft hij het verzetskruis gekregen. Ja, ja. dat klopt, ja. Daar ja. gaan we het zo nog even over hebben. Maar die, die herdenking is ieder jaar uh, op, op de herenbegraafplaats in Overveen. Ja. Ja. Maar Wim Gertenboog ligt natuurlijk begraven in, uh, op, op, op onze begraafplaats, ja. de algemene begraafplaats en <laughs> En daar da, da ben je ook altijd bij David, klopt Ja, ja we zijn in ieder geval uh, uh, altijd als college vertegenwoordigd. En ik ben daar ook uh, tot nu toe uh, elk jaar uh, bij geweest. Even door corona was het natuurlijk even uh, uh, een paar keer niet. Ja. Um, maar dat is altijd een hele bijzondere bijeenkomst. Dan, uh, uh, uh, het Parool beheert nog steeds een stichting die uitgaat echt van de nalatenschap. Maar zich echt inzet voor vrije pers en uh, vrijheid van meningsuiting. Ja. En um, elk jaar beginnen die, starten die dan hier op onze begraafplaats mm -hmm. met een korte herdenking voor Wim uh, en dan gaan ze door naar Overveen. Naar de erebegaafplaats. Ja, daar ga je ook uh, uh, nee, altijd oh, mee, mee? Nee, daar ga ik best niet mee. Hier alleen we, maar op de algemene Ja, praat. we zijn dan hier in Zandvoort aanwezig. Wat ik heel bijzonder vond de laatste keer. Dat er ook van een van zijn collega's nog. De laatste brief die hij aan zijn vrouw schreef. Uh, was daar op een display geplaatst. Dus die ligt hier. Uh, ja, en, die, ja, die hangt hier. Ja. Ja. Er zijn twee brieven. Ja. Dus er heeft één brief geschreven aan zijn vrouw en zijn kinderen. Ja. En aan zijn moeder. Want zijn vader was toen ook nee. al overleden um, en er is een brief geschreven aan mijn opa en aan mijn oma mijn opa en oma um, en aan de ouders van zijn vrouw oké okay. uh, die is volgens mij wel in het Wim, Wim Gerterbach College tentoongesteld. Ja, okay. ja. ja, en ook ja. het verzetkruis. Ja, en een brief waar ik nu over had was van een collega van. Hem. En dat, die, ja, die, die, die was zeer die treffend. Want dat was echt die man, die, die keek de dood in de ogen. Maar uh, nou, die brief die ging echt uit van, van de gedachte dat die. Dat wist. En dat het hem tegelijkertijd ook, ja, dat hij er niet bang voor was. En, okay. was uh, nee, die, uh, die brief, die, uh, ja, die, iedereen die dat, die dat las, die is daar zeer door geraakt, weet ik. Bijzonder. Ja, ja. Het was ook wel heftig ja. natuurlijk. Ja. Het ja. Ja. Ja. Uh, verzetskluis is uh, postuum. Ja. Uh, zeg maar, aan zijn moeder. toegekend, hè? aan ja. zijn moeder. Ja, aan mijn okay. overgrootmoeder. Ja. Ja. Ja. Het verzetskluis uh, hangt hier in, de, in, in het museum. Ja. Uh, indrukwekkend om te zien. Uh, uh, waar wordt het verder bewaard? Nee, het, het hangt in uh, Wim-Gerthebogschool. Oh, het hangt in de collega's? Ja, ja, ja. Ja, ja, het is uitgeleend. Ja. En een heleboel uh, ter nagedachtenis is. En, en wat, er, wat, er, wat wij hadden nog, of tenminste wat ik had, want ik ben de enige die over heeft, uh, is daar op school tentoongesteld in de vitrine en... Uh, Kinderen Kinderenleerder ook. Toevallig heeft mijn kleinzoon daar op school gezeten. Dus die uh, heeft dan ieder jaar ja. ook iets voorgedragen bij het ja, graf. Ja. En... Uh een ja. kleinzoon, ja, ja. Ja. Ja, ja. Wel bijzonder. Heel, heel bijzonder ja, dat ja. is het ook. Dus ja. toen moesten we wel een beetje de geschiedenis ingraven ja. Ja. om te zoeken. En zij hebben natuurlijk eigenlijk niet zoveel. Dus. Nee. nee. <laughs> Hij was toen veertien. Ja, ja. Nee, inderdaad. Maar goed, uh, ja. het is een goede zaak dat uh, de kinderen van de Ger Gerbal College, zeg maar, nog uh, dit verhaal steeds blijven ja. horen. Ja, zeker. Heb jij er ook nog op gezet, Hans? Ik heb er op gezet ja. Ja, ik ja. ook. Ja, één ja. ja. jaar hoor, maar niet zo lang. Uh, <laughs> ik, ja, uh, ja nee hoor, ik uh, <laughs> ja, jaar of vier, maar goed, in ieder geval uh, goede zaak dat die kinderen zeg maar, nog, nog deze verhalen horen hè? zeker dat, uh, ja. dat kun je niet genoeg blijven vertellen ja. waarschijnlijk nee, het is ook wel belangrijk en dat hoeft niet het had ook nu een relatie tot de oorlog in de Oekraïne en ja, het geweld wat ja. er dan overal is maar dit soort mensen zijn natuurlijk uh, echte helden ja, zo, ja. Weet je wel, het zijn de echte helden die, die dingen hebben gedaan die, die, ja, die, die, die, die ertoe gedaan hebben, ja. die, die er toen deden. Ja, ja, We wij, wij hebben allemaal de oorlog niet meegemaakt, maar je nee. kan me voorstellen dat je wel eens een keer denkt: van wat had ik gedaan? Ze ja. die, ja. Zeker. En, wat had jij gedaan, David? Ja, dat weet je ook niet. Ja, het, het, het, merkwaardig, moeilijk, moeilijk. het merkwaardig is, mijn ouders die hebben de oorlog meegemaakt toen ze in de puberteit waren. Ja. Dus, uh, mm. en, de, de, um, en tegelijkertijd, mijn vader zei ook, ja, het, het, het raar was het leven ging ook door, door ja. in die ja, tijd. Ja, ja, ja, ja, dus, uh, en natuurlijk, uh, je, je, had, je had natuurlijk de groep die zich echt heel hard verzette. Uh, het, ik las net ook een stuk over een wat minder bekende uh, staking die heeft plaatsgevonden. Die begonnen is in ja. Hengelo uh, bij de storkfabrieken. En uh, dat die eigenlijk veel minder bekend is dan de februari staking. Dus er zijn ook nog steeds heel veel onbekende verhalen ja, ja. van mensen die ook... Ja, zeggen, misschien niet dat keiharde ja. verzet, maar ook op een andere manier verzet hebben ja. aangetekend. en um, ja, Ik heb altijd mijn hoop dat er uiteindelijk gewoon in de samenleving voldoende mensen tegenkracht kunnen bieden als er zoiets zou gebeuren. Ja, ja. Ja. Ja, het is niet meer stellen ja. dat het op deze manier gaat gebeuren. natuurlijk. Maar, ja, maar het is natuurlijk wel... Het kan, het we dachten kan. dat er ook in Europa geen oorlog meer nee, zou komen. En, ook, uh, en we kijken goed. er nu al anderhalf jaar naar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, en is, Het is uh, belangrijk dat dit uh, blijft, uh, dat onder het het blijft, dat het onderwijs blijft worden. Omdat ja. het blijft om... ja. Mijn vader heeft jarenlang uh, uh, ook naar de openbaar, uh, of naar de, de begraafplaats uh, in, in Overveen. Met kinderen uh, is hij daar uh, jarenlang naartoe gegaan om te vertellen wat daar gebeurd was. En dat uh, Hanny Schaft daar lag. En, en, uh, dus de, ja, die, die heeft zich ook altijd ingezet voor, uh, voor, de, voor, voor het verspreiden van het. Van het slechte nieuws, zeg maar. Ja. Ja. He, he, hebben jullie nog veel contact gehad met IJsbrand de Jong en uh, Pieter Paap daarna? Nou, mijn moeder wel. Ja, ja, ja die contacten zijn altijd blijven bestaan en met mijn opa natuurlijk ook. Ja, uiteraard. Uit. Ja. Uh, ik ken ze eigenlijk niet. Nee? Nee, nee. nee. nee. Nou, ook allebei een straat naar nou, vernoemd, gelukkig. Dus, ja. um... Zeker. Ik kreeg wel een uitnodiging uh, voor de opening van. De straatnaam in Amsterdam. Dus een, een hele wijk uh, vernoemd naar. Ja, maar er is ook een Dinketterbachstraat in, in Amsterdam, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En Parool heeft daar zich daar ook voor ingezet. Nou, die hebben zeg, daar ja, ja. Uh, vorig jaar, geloof ik. Was er, of, nou, net in de coronaperiode. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, dat is een goede zaak. En uh, ook mooi dat het bedrijf zeg maar voortgezet door die twee. En, ja. uh, hoe lang heeft dat nog het bestaan? Ja, weet ik ook ja, niet precies. Het is nadat volgens mij overgenomen door uh, ja. de Peter vult, Nee, nee, ja. Ja, ik weet niet precies, maar uh, daar, ja. daar is ook later de de krant ook nog gedrukt, zeg maar, in de Achterweg. Ja. Ja. ja. Dus het heeft nog heel lang bestaan eigenlijk. Ja, ja het heeft ook nog wel lang bestaan. Ja, ja. Ja. Nou, het blijft een heel bijzonder verhaal. En uh, wat we net ook weer vertelde, het hele gezin, dat het omkwam bij een, bij ja. een bombardement. Ja. Ja. Dat was nog voor het einde van de oorlog? Of? Ja, ja, in 1943. In april 1943. Uh, ja, dus. Twee maanden. Twee maanden, twee maanden ja. Twee maanden na. Uh, ja, ja. Want uh, onderling was afgesproken, begreep ik ook, dat uh, mocht iemand het niet redden, dan zou hij zorgen uh, voor zeg maar, de overgebleven personen. Zeg maar maar ja, goed. Uh, dat, dat kon niet meer gebeuren, omdat het hele gezin Gertenbach werd ja. uh, dood of ja. overleden was. Ja. Ja. Onvoorstelbaar. Nou, het, het blijft een uh, uh, indrukwekkend verhaal. En, uh, gaat het nog lang door, door, door die, die, die herdenking, zeg maar, door het parool? Of nou ja, ik denk dat ik heb niet gehoord dat ze ja. dit uh, al willen we beëindigen. Gaan nee, nee. En dus nee. één keer per jaar: uh, iedereen krijgt dan een tulp. En dat wordt dan bij het graf neergelegd, ja, waar ja. natuurlijk ook zijn vrouw en kinderen in liggen. En om het hoekje, daar, ligt, uh, daar liggen zijn ouders. Ja, ja. ja. Daar wordt ook altijd uh, een bloemengroet gebracht. Ja. En er worden kranten gelegd door de gemeente en door het parool. Ja. Gaat u zelf altijd mee naar, ja. naar, naar Overveen? Nee. Ook niet? Nee, nee, nee, nee. nee. Uitsluitend. Uitsluitend hier in uh, Zandvoort. Ja, als ik, als ik ja. zie hoe jong de mensen zijn die er vanuit hè, de, ja. de, de, de parool uh, die dat bestaat. Oh, ja, het, waar het zijn ja. allemaal jonge mensen allemaal ja. jonge journalisten ja. die daarmee ja. bezig zijn. Ja. Dus ja. Dan is er in ieder geval goede hoop dat dat hier ja. blijft bestaan. ja Het heet anders nu. Het is een Binnen de Stichting van het Parool is er iets al op opgericht, echt voor deze gelegenheden. Ja, en ja, ja. mensen zetten zich daar echt voor in. En je, worden, je wordt ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ja, ja, ja bijzonder. Ja, ja. Ja. Nou, hartelijk bedankt. Ja. Ik wens u een goed weekend. Uh, wij spreken elkaar straks nog, David. Je mag wel blijven zitten, maar het maakt ons niet uit. Nee, dat gaat dan over 4 mei en, ja. uh, en, de, en, lintjes. en, en de Lintjesdruppel, zoals wij hem noemen. Het wordt niet de regen. het waren er maar twee. Maar goed. Ja, maar ja, het gaat om de kwaliteit. Nee, dat gaat om de kwaliteit. Nee, gaat gaat om de kwaliteit. Beetje, maar daar hebben we het straks over, we gaan eerst weer uh, muziek <laughs> draaien. En uh, als het goed is, uh, uh, Taylor Swift. Ja, ik had hem weer goed met Willow. In één keer. Hans. Ja, het is goed gedaan. I'm like the water when je ship rolled in that night. Rough on the surface but you cut through like a knife. If it was an open shut was no pull Ignoring on me door met een uh, heel apart verhaal. We hebben uh, tegenover ons zitten Pauline Jäger uit Zandvoort. Welkom. Dank je. En Marcel Koekoek, niet uit Zandvoort geloof ik. Dat maar... klopt, Amsterdam. Amsterdam, ja inderdaad. Ja. Uh, we gaan het hebben over Liesje en uh, dat behoeft Enige introductie denk ik voor mensen die, het, ja, die kennen het verhaal waarschijnlijk niet. Nee. Uh, Liesje was uh, uh, een, een kind in de oorlog, hè? De, de, drie, vier jaar. Klopt. Ja. En zij is gered uit de handen van de Duitsers, uh, zeg maar, min of meer ontvoerd tussen aanhalingstekens, uit de Hollandse Schouwburg. Klopt. Uh, in een jute zak. Door het verzet. Door het verzet inderdaad. Ja. En hij is zodoende zeg maar, ondergedoken gezeten en de, en de oorlog overleefd. En dat kwam onder andere door Nora Koopman. En dat is jouw moeder, Pauline. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt ja. helemaal. Ja. Uh, er is een boek over geschreven. Gaan we het zo hebben, over hebben, Remakelijk. Marcel? Uh, wordt, er, wordt er nog veel over gesproken in de familie? Uh, dat neem, neem ik aan van wel, hè? Nou, het bijzondere is dat het uh, door mijn moeder heel moeilijk bespreekbaar uh, ja? gemaakt werd. Het was iets wat uh, bekend was, dat dat gebeurd is. Uh, dat zij daar een rol in gespeeld heeft. Maar bij mij thuis vroeger werd er niet over gesproken. Niet over gesproken, ja. Zo, nee. zo hoor je dat wel meer in, in, in de families waar uh, deze tragedie zich heeft afgespeeld. Dat mensen daar gewoon niet over praten, hè? En het was, de, het was wel zo, mijn moeder is uh, tot aan haar dood uh, door de familie van Marcel geëerd. Ja, ik kan je voorstellen. Ja, het is onvoorstelbaar hoe, zi, hoe hun dankbaarheid zich ja. over mijn moeder heeft um, Geweldig. Ja, ja. uitgestort. eigenlijk. Ja, dus zij heeft de, ook een, een, een onderscheiding daarvoor gekregen, je, Klopt, je had Fassum is de hoogste Israëlische Israëlis onderscheiding. Hoogste ja, ja dat, dat is een goede, goede zaak natuurlijk. Ja. En um, daar was ze wel trots op neem ik aan. Um, ook daar had ze zoiets had ze, van: ja. weet je, het, het, ze hebben dat gedaan vanuit liefde en ja. vanuit hun hart. Ze, ja. ik, het, was, het, het klinkt heel cliché, maar nee, ook daar, dat, het was voor haar gewoon. Ja. En ja. Um, het ja. is veel meer dat, de, de, de, nou ja, nogmaals, de liefde van Liesje en van Greet en van Marcel en zijn zus Esther. Um, Nee, die hebben mijn moeder zo in het zonlicht gezet. En mijn grootouders. En, ja, en die had onderscheiding ja. voor haar geregeld. Goeie zaak, ja. ja. Uh, goed, uh, dan hebben we het over Liesje. En, uh, die had natuurlijk uh, uh, een moeder. Dat was Greta. Ja. En Greta was weer een goede vriendin van Nora Koopman. Hè. Als dat, uh, Klopt, het even... zo samen. Die werkten samen, ja. Nee, okay, ja. Goede, hele goede vriendinnen. Ja. En, uh, nou, er is een boek over geschreven door uh, Marcel... Liesje is ik mijn moeder, dat, uh, even voor de duidelijkheid. Ja, ja. door, va door. Dat, ja. dat betekent eigenlijk uh, familie, of familie. Nee, wat, wat generatie generatie op... Nee, van generatie op generatie. Ja, op generatie. Ja. Ja, ja, het, is een, het is een Hebraeus natuurlijk. Klopt. Uh, nou, ik heb het boek mogen lezen. Uh, ik had het in één avond uit. Het wow. was zeer indrukwekkend, moet ik zeggen. En um, hoe ben jij eraan, ertoe gekomen om dat boek te gaan schrijven? Ja, dat is wel een apart verhaal. Uh, mijn moeder die doet gastcolleges op scholen. Ja. En uh, dat doet ze al jaren... Um, en tijdens COVID kon dat niet. En die gastcolleges die worden georganiseerd vanuit Westerbork... voormalig kamp. Ja. En mijn moeder werd gebeld in 2020... Uh, of zij een podcast wilde inspreken. Nou, Mijn moeder is nu 84 en was toen ook al op leeftijd. Um, en er was nog een aanpalende aan vraag. En dat was de vraag of um, uh, uh, haar zoon, de volgende generatie of haar dochter, en haar kleinkind... Ja. ook hun verhaal op die podcast wilden inspreken. en Toen werd ik gebeld met de vraag... zou jij het verhaal willen inspreken? En zou Sam, mijn zoon, ja. dat willen inspreken? Mm -hmm. Sam verbleef op dat moment in Israël. kon dat land ook niet uit vanwege covid en was daar gebonden. Ja. Uh -huh. um, dus Sam heeft een stuk van die podcast ingesproken. En dat verhaal luisterde ik terug op die podcast... En toen bleek dat ook de derde generatie... dat het heel diep zat... wat er allemaal gebeurd is uh, tijdens de Shoah. Hè, de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Uh, aan de Joodse, uh, aan de Joodse <tomt> mensen in Nederland. Uh, en daarbuiten. En dat heeft mij zo gepakt... dat ik dacht, ik moet iets met het verhaal van mijn ja, oma... Ja. die ik ooit geïnterviewd had... toen ik zelf 26 was. Ja, dat is al een tijdje geleden. Dat is al heel een jaar geleden, of vijf ja. geleden. Nee, <laughs> ja. nee, maar die kilo was... terug, zeg maar. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Dat was enkel tientallen jaren daarvoor. Hè. Heb je haar... Uh, Geïnterviewd. Ja, ik was toen 26. Ja, dat stond op uh, cassettebandjes, he, geloof ik. Die had je toen nog. Ja. Maar uh, zo, zo ben jij aan dat verhaal. Zij hebt toen alles verteld, of niet? Mijn, uh, mijn, mijn, mijn zus is een tijd in Israël geweest. En dat was tijdens de golfoorlog. Ja. En uh, toen moest ze dan gasmasker dragen uh, in Israël. In de schuilkelders. En toen is mijn oma overspannen geraakt. Die is naar de dokter gegaan. En uh, de dokter gaf aan, misschien moet je je verhaal eens vertellen. Ja, en net ja. zoals Nora vertelde ze hun verhaal niet. Ja. En mm. toen zei ze, dat wil ik wel, maar dat wil ik aan mijn kleinzoon vertellen. Nou, ik was toen vijf, ja. heb toen een paar dagen vrijgenomen. En ben haar gaan interviewen. En heb gewoon logisch zeg maar, dat verhaal met dat doorgenomen. En dat staat op die cassettebandjes. En ja. daar had ik nooit wat mee gedaan. Totdat ik eigenlijk het verhaal van mijn eigen kind hoorde. En dacht, nu moet er wat mee gebeuren. En toen ben ik op zoek gegaan naar een journalist die mij wilde helpen om dat uh, zeg maar... Op papier te op zetten. Papier te ja. zetten. Ja, een bijzonder verhaal zeg. ja, ja. Had je nog een cassettespeler? Of, of nou, we <laughs> zijn er ook een weekend mee bezig geweest. ja dat ja ja En die bandjes ja, ja. deden het nog. Dat was ook ja, heel bijzonder. Ja, heel ja. dat was ook heel bijzonder. Ja. Je hoeft ze ja. niet aan elkaar te plakken. Nee, en zo, het nou, ik heb moest... ze wel altijd heel goed bewaard. in ja, ja. de ja, ja. jaren heb ik erover gedacht: moet ik daar nou wat mee? Want ja. Ik wist dat het een heel bijzonder materiaal was. Ja. Ja. Maar ja, en ik weet ook dat als de bandjes mij zouden overleven, dat niemand meer weet wat ik een zet recorder mm -hmm. nee. nee. is. <laughs> ja. Nee. Dat, dat is boek uh, uh, dat komt niet in de, in de, in de, in de commerciële handel. Volgens nee, uh, vooralsnog nog niet. Nee, nee, ik heb het getracht. Maar als het, een die liefstuk. dingen, dat het, het verhaal, zeg maar, ik, omdat ik het ook gelezen heb, ja. is het erg interessant voor voor een hoop andere mensen ook. Dat zou kunnen. Dus misschien ja. als dat zo beleefd wordt, dat ik er wat meer mee ja. ga doen. Het is en, ook schitterend voorgegeven in het ja, hele boek. Ja door een goede vriend. Fred. Ja, ja dat is mooi gedaan moet ik ja. zeggen en uh, foto's erbij en uh, ja. Ja dat we hebben film de, moeten worden. Ja, ja, ja mooi. Ja, ja mooi nou, veel mooier voor gedaan. Ja, de, de, de, de, uit de oorlog is alles was weg en van mijn vaders kant is iedereen vermoord. Van mijn moeders kant nou ken je het verhaal met Nora. Ja. En er is een koffertje bewaard gebleven met brieven en met foto's. Mm. Dus dat kon ik mooi gebruiken. Ja, dat is een geloofwaardige vraag. Jij moeder leeft nog? Ja, ja, ja, ja, ja wat die mooi. leeft mooi. Ja, die was er ook bij. Ja. Vorige week zondag uh, het boek gepresenteerd. Ja. En ja, was waar. Gewoon in familieverband. Ja, uh, ik heb iedereen uitgenodigd die mijn oma min of meer gekend heeft. Ja, ja, ja. We ja. uh, ja. waren met zo'n vijftig mensen. En, ja. uh, dat was een heel bijzondere ja. uh, een mooi, uh, middag. Ja. Want haar broer uh, speelde ook nog een grote uh, rol he, in, het, in het hele verhaal. Ja. Die is toen naar Engeland gegaan. Ja, met de later... laatste boot uit Eimeiden. Ja, met de laatste ja. boot uit Eimeiden. Ja. Waar uh, jouw oma ook op zou gaan met zitten. Met, met Liesje, hè? Ja, met Liesje. Ja. Maar uh, ja, die, die, die twijfelde toch en wilde... Ja, Dat is ook een bijzonder verhaal. Want toen, destijds, reden er veel open auto's rond... Uh, zo had mijn uh, oom die arts was uh, uh, ook een open auto. Dat was in die ja. tijd nog best bijzonder. Mm -hmm. En hij hoorde dat de laatste boot uit de Muiden is, uh, zou vertrekken. Hij heeft zijn vrouw opgehaald. Mijn moeder en mijn oma opgehaald. En de rest van de familie was niet thuis. Dus zijn ja. ouders en ja. uh, zijn broer. En toen is hij naar de Muiden gereden. Heeft zijn auto daar laten staan. Is in die boot gaan zitten. Samen met, mijn, uh, met zijn zus. Dus mijn oma ja. en uh, mijn moeder. En toen kreeg hem, ja, mijn oma uh, kreeg spijt want die zei ja zo erg zal het toch allemaal niet zijn nee, en nee. Uh, dan zie ik mijn ouders tenminste nog en uh, nou meer ja, en die is teruggegaan hm. dus die uh, heeft het, uh, die dacht van ik ga niet op die boot nee en die dacht dat allemaal meeviel nou ja goed in ieder geval ja, dat dachten ze uh, toen allemaal ze is uh, uh, ja Liesje is toen uh, zeg maar gereden uit ja. de Hollandse Schouwburg zij is vanuit die Hollandse Schouwburg op transport gesteld hè mijn oma ja oma ja, ja nou, inderdaad ja, ja, en mijn ja. oma is daar, ze had hele goede ogen. Mijn oma is te werk gesteld door Philips. Mm -hmm. En Philips heeft haar ook, denk ik, gered deels. Want zij eh, moest bommen maken. Dat ging toen nog met lampen. zeg maar ja, ja. De V1 en de V2. En daar moesten hele kleine draadjes aan elkaar gekoppeld worden. En er werden vrouwen geselecteerd die hele goede ogen hadden. Ja, daar was en, zij goed in. Daar ja. was zij dan goed in, ja, ja. ja. En ze vertelt zelf altijd dat de helft van de bommen die ze maakten... niet zouden werken had ze die draadjes niet goed gemonteerd. Dus dat was <lacht> nee, haar nee, manier nee. van een stukje protest, zeg maar. Ja, wat goed. En dan speelt er ook nog... Uh, uh, uh, hoe heet het? Een, een neefje mee? Uh, ja. Die, ja. Hoe, hoe zit dat verhaal in elkaar? Ja, dat is ook een bizar verhaal. Dus, uh, bij mijn grootmoeder thuis waren ze met z'n drieën. Ja. Uh, dus de broer die naar Engeland is gevlucht ja. En uh, het, uh, uh, haar broer uh, Simon uh, die vermoord is met zijn hele gezin in Sobibor. En Simon had een, of heeft een zoon, Daddy. David, ze noemde hem Daddy. Bijnaam ja. Daddy is ja. een lievelingsnaam. Ja, precies. En die had, zoals veel kinderen hadden, had een klein naamplaatje om ja. zijn nek. Dat was toenestijds van, van Zilver. En daar stond op hoe die heette en waar die woonde uit ja. de Waardestraat Aha. in Amsterdam. En wij zijn een, nou, ik denk een jaar of tien geleden gebeld. Doordat er opgavingen zijn gedaan in, in Sobibor en daar is dat naamplaatje gevonden. En wij doen al jaren ons best om dat naamplaatje naar Nederland te krijgen. Maar wat je in Pools grondgebied vindt, is van Polen. de staat Polen en weigeren ze af te geven. Zelfs als er nog directe familieleden zijn. Ja. Jullie hebben nog wel een duplicaat gekregen: een duplicaat, he? ja. Klopt. Dus maar het lijkt echt een naamplaatje. Waarom nee. doen ze daar zo moeilijk over? Ja, vraag het me. Dus ja. uh, we zijn dat vraag je zelf ook al jaren over. Ja, we zijn ja. op regeringsniveau ermee bezig geweest. We hebben er een advocaat opgezet, maar dat mag ja. niet baten. Maar je het wel in handen gehad, hè? begreep ik. Heel kort. Ja, kort. Ja, ja. ja. Dat was ook bizar, want ik vroeg aan die, uh, uh, ik vroeg, waar hebben jullie? dit plaatje gevonden. Toen zei hij, loop maar mee. En toen liep ik mee naar een veld. Oogenschijnlijk voor mij een veld met aarde. En hij zegt, hier heb ik het gevonden. Gof. en uh, dus Toen legde hij dit neer. Toen zei je weet je waar je nu staat? Ik, zei, nou, ik heb geen idee. En dan Kijk eens goed naar de grond. En toen stonden we op uh, botten, verbrande botten van mensen. zeg. En die, dat kon je nog herkennen. Ja. En daar schrik je gewoon van. Ja, want je dacht dat het aarde was. Uh, een ja. beetje geruwd aarde. En uh, ja, dat was één groot moordmachine in, uh, in Soma. Ja, dat is ongelooflijk ja. geweest. Hè? Want ja. dat, dat zal enorm veel indruk hebben gemaakt hè, Als Bizar. je daar bent. Ja. Bizar. Ik ja. kon er steeds zelf ook nog een keer heen. Ja. De, de, de omvang van de moordmachine is ongekend. Ja, en ja. dat mensen dit kunnen bedenken... en uitvoeren... Ja, ja, ja. In, in in feite drie jaar tijd. Ja. Uh, om systematisch... Um, ja. um, en, uh, mensen zo te, te vermoorden. Ja. Daar hebben zo Ongelooflijk. Onwa onwaarschijnlijk... veel mensen aan meegewerkt. Ja. Gemotiveerd meegewerkt. Ja. Heb je de film... Bizar... de Wanzee Conference? Heb je die gezien? Nee, heb ik niet gezien. Nee, dat, ik weet het wel. Dat, dat is zeg maar, uh, van de Duitsers... Ja. zijn ze een weekend bij elkaar gaan Klopt. zitten. Dat waren de topmensen van de SS en kom uh, ja. maar op. En die hebben in één weekend zeg maar, even bepaald hoe ze dat gingen doen. Ja. Hoeveel miljoenen ja. mensen ja. er gewoon vermoord moesten ja. worden. Nee, maar wat, wat het bizarre is, is, is dus dat wat jij vertelt, maar ook het feit dat dus mensen daar allemaal mee hebben gewerkt. Ja, ja, Mijn ja. oma zei altijd, wij zijn door de Nederlandse politie van huis gehaald. Ja, Niet door de Duitsers, ja, de Nederlandse ja, ja, ja. politie die ja. gewoon een opdracht uitvoert. Ongelooflijk, hè. Ja. En in Nederland ja. zijn 70% van de Joodse mensen vermoord. Dat is het hoogste percentage van heel Europa. Ja. Oh ja? Ja. Ja. Ja. ja. Waanzinnig, hè? Ja. Ja. Ja, het is er niet voor te stellen natuurlijk. Nee, hè? Het is, nee. niet voor te stellen. Het is uh, heel bizar. Bizar verhaal. Ja. Ja. Ja. ja. Het is ook goed dat het nu op papier staat. Nee, zeker absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, nou, voor mensen die willen weten hoe het echt zit, dit is gewoon een relaas opgetekend van iemand die het uh, stap ja. voor stap heeft moeten meemaken. Dus eigenlijk, eigenlijk is het wel belangrijk dat het boek gewoon uitkomt. <laughs> ja. ja, eigenlijk ligt wel. wel. Maar er zijn natuurlijk veel van dit soort boeken. Is natuurlijk, van de familiegeschiedenissen. Ja, ja, ja. Ja, maar maar ja, ik ben het met jou eens. Als je het verhaal leest, ik heb er veel al over meegekregen, dat ja. is denk ik voor de meeste mensen. Ja. Maar als je dit dan weer leest, dit van, van ja, dat komt e wel harder binnen dan. Hij ja. komt zo ja. binnen ja. met ja. details waarvan je denkt, oh, dat wist ik niet. Ja. Weet ja. je, de, de de grote lijn van het verhaal ken je, maar de menselijke details vond ik heel indrukwekkend. Ja. Die besluitmomenten waar jij het net ook over hebt, ja. Hans, dat je op zo'n boot staat ja. en besluit om het niet te doen omdat ja. je bij je ouders wilt blijven ja. en daarmee met je dochter een heel ander pad kiest. Ja. Het is zo indrukwekkend. Ja, ja. ja. ja en, en ook nou ja, nogmaals dankbaarheid van de familie. Uh, waarbij ze ook zeggen: weet je, dat, dat mijn grootouders en mijn moeder uh, nou ja, hebben opgestaan om, ja. om, om Greet ja. te helpen. Ja, en, en... En, en jouw moeder was twintig jaar toen. Hè? Ja. En we hebben dus ook een document gevonden waarin ze dat dus schijnbaar aan haar vader vroeg. En haar vader was uh, melkman. Dus uh -huh. was goed bekend in de buurt en die vond dat eigenlijk veel te gevaarlijk. Met een ja. car, zoals jouw moeder zegt. Ja, met een car, ja. <laughs> ja. En, uh, dus die kende heel veel mensen. Dus, het, dus ook, weet je, kon dat niet zomaar. Uh, het is allemaal blonde uh, ja, nou, familie ja, dat, met een ja. donker meisje. Ja. Donker, In ieder geval donker ja. haar. Uh, dat viel wel op. Ja, en, dat ik en, uh, maar het is ook ja. opvallend dat jij het uh, uh, vanuit een boek moet lezen. en niet van je moeder hebt gekregen. Ja, dat is zeker opvallend. Ja. ja. En ik weet ook, Marcel zegt ook... en dat zegt ook Esther en Liesje... De, ze zeggen iedere keer... wij zitten hier omdat er iemand... wel uh, ingreep. Ja. En dat is denk ik ook wat, wat ik belangrijk vind... om mee te geven. Ja. De, de, de hele wereld staat nog steeds in brand. Ja. Uh, ja. Je, je kunt door iemand te redden... Uh, heel veel betekenen... voor ja. vele generaties. In de, die, en dat, ja. Is, ja, dat ja. vind ja. ik heel maar mooi. dat ja. jullie ja. Buiten dat... Uh, ja. Nora... Uh, altijd super gezellig, leuk mens. Ja, ja, ja. En uh, ja, die hoorde ook, zo ben, ik, zo ben ik opgegroeid, bij de familie. Als ja. ik jarig was als klein jongetje, dan was Nora er. En ja, jij bent gewoon veel. Ja. Ja. Dus, uh, ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Dat is echt een soort deel geworden van de ja. familie. Zeg maar. ja, ja, ja, zo, ja, hebben we, ja, zo ja, ja. ben ik opgevoed. Je ja, ja. Ja. Nee, grootouders heb jij nog, nog gekend waarschijnlijk? Nee, die zijn gestorven voordat ik uh, geboren was. Echt waar? Oh. Ja. Een jaar daarvoor. Hè? Ja, ja. Ja, ja, ik ben van 65. En mijn uh, grootouders, uh, mijn grootvader is als laatste gestorven. Zijn vrouw ja, ja. al eerder. Uh -huh. um, en mijn grootvader is in 64 overleden. Dus ik heb ze ah, nooit ja, gekend. Jammer, ja. Ja, ja. En uh, het, het moet een hele bijzondere, markante man geweest zijn. Uh -huh. En uh, je kunt ook lezen hoe hoog hij zijn verantwoordelijkheid nam. Hè. Hij een, ja, ja, ja. In het document wat ja. jij gepubliceerd hebt in je boek. Daar zegt hij ook hoe, hoe hij heeft nagedacht voordat hij het besluit nam. Om Liesje in het gezin op te nemen. Ja. Je moet ja, en je er was voorstellen. een dubbeltje op zijn kant. Ja. Ja, ja, ja, ja. Met ja. een hoog risico. Met een hoog risico. En toen hij eenmaal ja had gezegd tegen zijn dochter, Nora, zei hij: dan moet, dan moet ik het ook doen. Dat, dit moet succesvol zijn. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Want dat, als je iets, vader iets belooft aan je dochter, dan doe je dat. Uh -huh. ja. Ja. Ja. ja, dat klopt. Nou, het is in ieder geval een heel uh, interessant en. en uh, ik wil niet zeggen mooi verhaal, maar indrukwekkend verhaal. Ja, begrijp ik. En ik zou zeggen, wat Gerald zegt, ik zou dat boek gewoon uh, proberen uit te geven. Ja, ik ga dat mee aan de slag. Ja, ga ja. ermee aan de slag. Dit is even fase 1. Ja, ja maar het moet, nee, ik denk dat dit soort verhalen gehoord moeten worden. Ja, dat denk, dat, ik dat ook. denk ik ook. Ja, ja, ja, dat denk ik ook. je leest nu alweer in allerlei bladen, AP de tijd en zo, over Tweede Wereldoorlog natuurlijk, en verzet en noem maar op. Dus Zo goed uh, dat die verhalen ja, blijven, blij, blijven bestaan. He? Ja, ja, ja dat ja, vind wel, ja. ik ook Je hoort ja. wel eens andere geluiden en daar ja. denk ik ook op ja. tegen. Weet je, we moeten dat met elkaar levendig ja. houden ter ja. voorkoming van dat dit Absoluut. soort ja, ja, verschrikkelijke tuurlijk. zaken weer gebeuren. Ja, precies. Ja. Ja. Ah, en het gebeurt, weet je. Het, is niet, het is niet weg. Het, nee. Gebeurde nee. het, nee, erom, en het nee. gebeurt nu op ja. andere plekken in de wereld nog steeds. en ja. We kunnen het ons niet voorstellen, maar het ja. gebeurde. Ja. Um, goed, toch was een telefoon, maar uh, we gaan er ook een eind aan breien, want we krijgen zo nog een gast. de burgemeester Begrijp. nog een keer. Ja. Um, hartelijk bedankt, Marcel. Hartelijk bedankt, Paulien. Ja, uh, ik wens jullie een ja, ja. heel goed weekend. Dank het je is joh. prachtig weer buiten, dus genieten ervan genieten. Zeker. Ja, lijkt me ook. En uh, we gaan weer wat muziek draaien. Even kijken wat krijgen we. Wat gaat het worden, Hans? Ik denk Paul van Vliet. Klopt dat? Veilig achterop. Veilig achterop. <laughs>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 Vader weet waar, heen, ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me mee, mijn wang in zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterhoofd, bij vader op de fiets. Van Vliet en uh, ja iedereen weet natuurlijk dat hij uh, van de week is overleden en uh, op 85-jarige leeftijd of 87-jarige leeftijd en uh, ja was, uh, was een mooie man was een uh, bijzondere man ja goede uh, goede cabaretier maar uh, mooie daarna... stem ook. Prachtige stem. Ja, nou, Echt ja. een van de mooiste stemmen van Nederland, vond ik altijd. Ja, ja. Paul van Vliet. Ken je het liedje Laatste Wens van Paul van Vliet? Ja, ik denk het wel. Nou, mm -hmm. Moet je even ja. luisteren straks. Ja. Ja, dat is mooi. Kijk of je ja. droog houdt. Ja. Ja. Ja. Ik vind dit ook een hele mooie ja. hoor. Ja. Ja. Inmiddels weer aangeschoven, onze burgemeester David Molenburg. Uh, nogmaals welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Zandvoort. He, is dit dan? Goedemorgen, Zandvoort. Ja. <laughs> Uh, want we gaan het even hebben over een aantal zaken. We krijgen 4 mei straks. Ja. We krijgen 5 mei. We hebben Koning in de Dag gehad. Uh, uh, Koning in de Dag. Hoe, hoe heb je dat beleefd? Vond je het leuk? Ja, het ja goede schier, een goede oh, kon Koningsdag hoor. Sorry, Koningsdag. koningsdag Zo'n auto. Ja, ja, ja, ja, ja, dat ja. Nee, dat, uh, dat is natuurlijk uh, ja, altijd een, een, een hele mooie dag. Hè. Ik bedoel, uh, dat begint s ochtends uh, al vroeg, met dat je de vrijmarkt opgebouwd ziet worden. En dan zie je overal iedereen met spullen slepen en kindjes die ja. allemaal <laughs> blij uh, bezig zijn met het inrichten van hun, van hun kraampje. Uh, dan hebben wij volgens altijd als gemeente uh, om half tien een receptie voor alle mensen die ooit een lintje hebben gekregen. Ja. Is dat Okay. En dat is best een fors gezelschap. Dan sta je echt met... Ja, met er steeds meer, hè? In, ja. in de raadzaal. Um, en dat is altijd heel leuk. Dat, dat is ook een soort reunie. Want heel veel mensen kennen elkaar natuurlijk. En dan om half elf is de officiële opening. Mm -hmm. um, nou, dat was uh, de, dit keer ook met uh, de nieuwe voorzitter... van de stichting Viering Nationale Feestdagen... Lana Lemmens. Um, en dan um, worden ook de mensen die de dag daarvoor... een lintje hebben gekregen bij de lintse, lintjesregen... worden nog eventjes apart nog uh, in het zonnetje gezet. Ja, en het was natuurlijk een fantastische dag... Uh, het weer zat enorm ja, mee. Ja. Het leuke is zo'n dag... Uh, ja, je ziet gewoon dat iedereen het naar zijn zin heeft. Ja, ja. Waar je ook loopt, mensen ja. kijken rond blij... en iedereen ja. is, uh, is in een goed humeur. En ja. dat, uh, dat maakt het gewoon... En het, het weer leuk. was natuurlijk ja. een ja, grote ja, ja, dat dat een vriend. Ja, als we de dag daarna, het weer van de dag Precies. daarna hadden... Uh, ja. had je een ander verhaal. Ja. Dus ik, uh, ik vond het een mooie dag. en ja. ik, Wat ik altijd wel lekker vind is... dan uh, moet ik ochtends heel netjes in mijn pak... Uh, met mijn das en de amsketen om. En dat je dan op een gegeven moment even naar huis gaat... en dat je... Uh, Even ja, even je even gewoon je normale kleren aan doet, uh. En je gitaar weer pakt En dan oh, lekker yes. even spelen. Een heel klein ding. Ja. Uh, we hadden het over de linkjes net. Uh, uh, er zijn in zoveel twee linkjes uitgereikt. Uh, ja. Eén aan Paul Olieslagers. Ja. Uh, voorzitter van een genootschap uit Zandvoort ja. uh, heeft zich onder heel andere. lang ingezet onder ja. andere heel lang ingezet voor toneelvereniging weer, weer, weer ja. melding hè? Ja. en Herbert Vens van Zandvoort's ja. uh, uh, Club. Ja. die heb ik ook zelf veel mee te maken ik fluit daar mm. en ik doe en, uh, uh, ik vond het heel leuk dat hij ook een lintje kreeg moet ik zeggen uh, jij hebt een, een, waarschijnlijk ze allebei toegesproken. Klopt. Ja. Nee, dat is, het, het, uh, het is altijd ontzettend mooi om te doen. Hè. Mensen worden dan naar het gemeentehuis gelokt met een smoes. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, als je op die dag met een smoes naar het gemeentehuis dan gelokt een wordt. Je wel dan dan een is, een is, maar toch merk je, je ziet toch de spanning bij, uh, ja. bij mensen die dat, uh, die dat meemaken. En wat ik het leuke vond van, uh, van het uh, lintje van Herbert. Kijk, je hebt natuurlijk mensen die heel veel verschillende dingen doen. Maar Herbert is gewoon iemand die al, mind you, vanaf 1974, ja. Ja, de, bij de hockeyclub betrokken is. En dat zijn van die krachten die alles doen. De stille mensen ja. op de achtergrond. Ja. Hè, en die, die, die, die uh, zonder wie zo'n club niet zou kunnen bestaan. Gewoon op zaterdag om uh, half uh, ja, is bij de opstaan, de club en, en gewoon ja. tien uur lang uh, sleuren, trekken, bardiensten. Ja. Ja. Alles doen ze. Ze trekken ja. de lijnen. Um, en dat maakt het heel speciaal. En dat maakt het ook gewoon heel bijzonder. Om dan op, ja, ook, ook een lintje uh, te mogen uitrekenen. Absoluut. Aan iemand ja. Die zich op die ja. manier inzet. En nogmaals, het zijn de, vaak de stille mensen ja. op de achtergrond ja. die heel veel doen. Belangrijk, inderdaad. Ja. Uh, de, de, die mensen worden voorgedragen he, door, uh, ja, door andere mensen natuurlijk. Uh, worden er ook wel eens mensen afgewezen? Want wie bestrijdt dat nou eigenlijk? Nou, dat is het kapitel van de Nederlandse Orde. Dat is, uh, zeg maar zeggen, de, de, de organisatie. De, de lintjes worden van de lintjes, ja. namens de koning. Ja. Dus zouden is de koning degene die, die het beslist... maar er is, die heeft natuurlijk een heel ja. uh, apparaat daarachter zitten. Uh, en wat er vaak gebeurt is dat mensen dan een lintje willen aanvragen voor iemand. En dan gaat dat altijd in principe via onze bestuurssecretariaat... is er dan zo even zo'n eerste check. Want ja, je hebt natuurlijk heel vaak dat mensen een lintje willen aanvragen... maar dat mensen dan net niet ja. genoeg gedaan hebben. En dan, dat is een soort eerste zeef nou ja, hm. dat is kansrijk of niet. Of u moet het wel proberen of niet proberen. Ja, ja, ja. En dan, uh, dat is best heel veel papierwerk Om een ja. aan te vragen. Want je moet allemaal ondersteuningsdocumenten uh, ja. uh, hebben, ja, hebben. En ja, mensen ja, ja. moeten inderdaad... En uh, ik heb het zelf een aantal keren mogen doen ook. Het is ook wel een leuk proces. Want je duikt echt in het leven van ja. iemand. Ja. Um, en dan gaat, wordt dat doorgestuurd. En dan krijg je bericht terug. Of iemand wel of niet ja, ja. Uh, gedecoreerd ah, ja. gaat worden. Ja. En we hadden er dit jaar twee. Zandvoort, uh, uh, uh, uh, als ik dan kijk in Haarlem, worden er geloof ik 17. Ja, acht, maar goed, de grotere gemeente natuurlijk. Maar goed, ik zou echt ook wel de mensen de oproep willen... Doen, als je mensen weet die in aanmerking komen waarvan je denkt, schroom dan niet. Neem even contact met ons op. Want het is hartstikke leuk. En het, ja. en het betekent ook echt heel veel voor mensen. Ja. En ook die mensen ja. die nu op die receptie waren, die, die dragen nog tuurlijk, heel erg tuurlijk, trots. Ja. Ja, draagt, ja, mijn draagt, vader heeft erin gehad. Dus ik heb van dichtbij mee mogen maken. Hoe doe je dat? Me mailtje, gewoon een mailtje sturen eventueel? Ja, je kan altijd even, even gewoon, als je iemand wil voordragen, wel even dan met van nou, dit heeft hij gedaan. Ik stuur dan even gewoon een mailtje... en dat kan ja, via burgemeesterredzatvoort.nl. Ja, ja, ja. En bij ons op het, het bestuurssecretariaat kan dan een, een eerste beoordeling... even gekeken worden. Nou, ja. dit heeft zin om dit door te zetten of niet. Ja, begrijp ik. Ja. Uh, we gaan van de lintjes naar 4 mei. Die, dat komt eraan natuurlijk. Nou, ik wil nog even over de lintjes terugkomen. Oh, uh, ja. Want de, de lintje, die twee lintjes die er zijn uitgereikt, Aha. dat zijn de, de, de officiële ja. lintjes. Maar er zijn uh, uh, achter de schermen ook nog uh, ja, wat lintjes inderdaad. uitgereikt. Ja, ja. Ja, dat klopt. In de blauwe tram. Ja. En uh, vertel daar eens wat nou, over. Dat was niet in de blauwe tram, dat was bij pluspunt oh, sorry, hier, sorry. in Noord. Uh, nee, dat is een heel mooi pluspunt. Uh, heeft natuurlijk heel veel vrijwilligers. En ja. Dat zijn mensen die echt op de belbus rijden. Tot mensen die helpen met uh, belastingformulering. invullen, hm. die de balie bemannen, die uh, koken. En pluspunt doet dat heel goed. Die hebben één keer per jaar, dat heet de alternatieve lintjesregen. Ik vind het ja. een beetje een raar woord. Maar goed, um, ik heb gisteren gezegd, alternatief is niet gewoon. En het is vaak niet gewoon dat mensen zich zo lang inzetten. Uh, dat is echt heel bijzonder. Ja. Uh, en dat is ook heel bijzonder. Want het zijn mensen die gewoon echt heel goed vrijwilligerswerk doen. Heel intensief. En mensen die vijf of tien of vijftien... en zelfs 25 jaar vrijwilligerswerk gedaan hebben... worden dan even in het zonnetje gezet. Krijgen een speeltje. Ik was daar namens het college aanwezig met wethouder Bluis. Uh, en die krijgen we een cadeautje. En die worden heel leuk. Dat doen ze heel leuk. Krijgen ze iedereen... Dat nou, waren er gisteren twintig of meer dan twintig. Krijgt iedereen ook echt even van... de mensen van Pluspunt een heel mooi persoonlijk verhaaltje. Ja, ja, ja. En Wat dat leuk. is heel dierbaar, want die, ja, het zijn dus mensen die ook allemaal stille krachten, die vaak ja. dat werk een beetje op de achtergrond doen, ja. en die worden even naar voren gehaald en die krijgen een gezicht. Ja. En uh, dat was een hele mooie bijeenkomst gisteren. Leuk. leuk. leuk. leuk. Alternatieve Ja. Het kan ja. ook een kweekvijver zijn voor de, voor de echte lintjesregel, of niet? Nee, goed, maar goed, maar goed, uh, uh, Jawel. Uh, kijk, dat is het leuke. Deze mensen doen het echt omdat ze het gewoon vanuit doen. Ja, inderdaad. Goed verhaal. Ja. Ja. Zeker goed verhaal, inderdaad. Maar we gaan toch even naar 4 mei, want het is ook een drukke dag voor... Burgemeester geloof Klot. ik wel? Ja, nou, ja, we hebben eigenlijk drie uh, vaste onderdelen. S ochtends vroeg beginnen wij bij de Erebegaafplaats in Overveen. En dan ja. liggen we met de burgemeesters van Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemsteden en Velze kransen neer. Uh, met een de, deel van de colleges daar uh, ook bij. En dan om 12 uur hebben we hier een herdenking bij het uh, Joods Namenmonument. Mm -hmm. ja. Dan vanaf zeven uur in de kerk. En dan met de stille tocht naar het uh, monument bij de Rotonde op de Van Alphenstraat. Ja, dan okay. is het uh, daar uh, de herdenking. Um, nou ja, dat, dat, dat, wat ik ontzettend leuk vind is dat er maar liefst acht scholieren, zowel lagere als middelbare scholen, bij de verschillende herdenkingen ook een rol spelen. Ja, okay. uh, door een gedicht voor te dragen, door iets te zeggen. Bij het, zowel bij het Joodsnaam monument als in de kerk, als uh, bij, de, bij de grote herdenking. Um, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Dat betekent dat dus ook ja, het, het, het, het herdenken wordt overgedragen op ja. nieuwe generaties. Ja. Wie, wie spreken daar meer in, nog meer in de kerk? Uh, in de kerk spreekt er Erik Wertheim. Dat is de voorzitter van het Veteranencomité. En die scholieren dus. En hij houdt daar een speech. Um, en ik zal zelf bij het monument uh, een korte speech uh, ja, houden. Ja, ja, ja, ja. Nou, het is een goede zaak dat er toch een hoop mensen uh, in meelopen. He, ja. die, die stoet. Uh, worden dat er elk jaar meer of minder? Of? Ja, het, ik heb natuurlijk, het is natuurlijk de tweede keer ja, de tweede dat ik het in, keer, in, ja, in, ja, in, in ja, vol ja. ornaat meemaken Omdat we ja, de twee jaar door corona het, ja. het, het ja. Echt, echt heel bescheiden hebben moeten doen. Uh, het, het valt mij altijd op dat er heel veel mensen uh, met die stoet meelopen. En als je dan bij dat, vond ik vorig jaar wel mooi, dan kom je bij dat monument aan. En dan staan daar ook al heel veel mensen klaar. Uh, die staan te wachten tot die stoet aankomt. Uh, en ik ja, ik, ik heb weinig uh, uh, vergelijkingsmateriaal uh, uh, omdat ik, ja, dit is de eerste keer dat Precies. ik het meemaak. Maar ja, ik vind ja. het fantastisch hoeveel mensen ja. er op de op de been zijn. Ja, ja. dat zei ja. mee. 5 mei is op zich redelijk bescheiden in Zandvoort. Er is een activiteit met jeepjes... Uh, waar mensen in mee kunnen rijden. En er is natuurlijk in Haarlem bevrijdingspop... en, um, en mede op instigatie van uh, de gemeenteraad... maar dat hadden we als college zelf bedacht... is er wel besloten om ook als Zandvoort... weer een bijdrage te doen aan bevrijdingspop. Omdat we ook zien dat heel veel mensen uit Zandvoort... daar naar ja, gaan, gaan, gaan ja. En um, ja, dat is natuurlijk ook belangrijk... dat uh, ook op die manier... en uh, ja, het Precies. is ook gewoon een leuk festival... Ja, ja. Uh, dat er ook op die manier aandacht besteed wordt. Ja, volgens mij over twee jaar is het weer een officiële uh, ja. dag. Hè? Ja, Het is altijd uh, om de vijf jaar. Om de vijf jaar. Is het, ja. He, ja. Ja. En dan krijg je misschien. Eigenlijk meer zou het ook, elk jaar moeten zijn. Ja, volgens mij is er ook sprake van dat dat ja. op een gegeven moment. Toch wel? Lakker, wel ja? ja. Maar ja. Okay. nee, en nogmaals, uh, uh, je ziet hè, dat. dat, dat, dat op, ook op zo'n bevrijdingspop, daar, daar is het bomvol. Dus mensen ja. toch allemaal wel op een of andere manier die dag en nu is het vrijdag. Dus dat, uh... natuurlijk, maar nou, bevrijdingspop is natuurlijk wel een heel een, een fenomeen ja, worden, Of geworden. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, dan hebben we het zo'n beetje gehad. Hè. Uh, nog één vraag: is dat het uitreiken van die league, Is dat het leukste onderdeel van de burgemeester, zijn dan die? Het is... Het is eh, nou, dat hoorde, hoorde ik een burgemeester zeggen op televisie namelijk. Nou, laat ik zo zeggen. Er zijn, kijk, er zijn dingen die zijn echt uniek. Ja. Uh, je vergadert natuurlijk een hele hoop. Je hebt ja, al een ja, hoop, ja, ja, ja, uh, ja. dingen die gewoon... Uh, Spelen. Uh, uh, ja. en, en je hebt van allerlei dingen die, die, die, die je door het jaar heen meemaakt. Maar er zijn een paar van die unieke dingen. Het leggen van een krans op 4 mei vind ik echt heel uniek. Ja, dat je dat ja. mag ja. doen. Ja. Eh, want ik zeg, dat is echt, vind ik echt een, een, een hele uh, een ja. bijzonder onderdeel dat van het werk. En ook die lintjes, als je ziet wat het bij mensen betekent. Uh, voor mensen betekent, uh, dan is dat wel een heel bijzonder onderdeel. Ja, ja. En ik vind dat heel erg leuk. En ik vind het ook wel leuk, je die, die, die, die poespas eromheen, met, dat je dan mensen ernaartoe lokt. En we hadden in dit ja. geval bij Paul Olieslagers, die, die is een tijdje geleden uit Zandvoort verhuisd. Ja. Dus ik had ja, met mijn collega afgesproken dat ik dat lintje hier mocht uitreiken. Die ja. hebben nog even een grapje gemaakt om te doen alsof het toch staande vergadering bleek <laughs> niet te kunnen. Ja, ja, Dat zijn wel de leuke dingen. Dan goed, mag, uh, goed. Uh, mag je hartelijk bedanken. Tot zover het